9 uur. Mark Hokken met het NOS-journaal. De 16-jarige jongen uit Zutphen die vermist werd, is in goede gezondheid teruggevonden. Vanavond werd een Ember Alert afgegeven vanwege grote vrees voor zijn gezondheid. De jongen van 16 vertrok vanochtend vroeg van huis op een fiets. De politie zegt dat hij in Friesland naar aanleiding van het Ember Alert is herkend. En volgens de politie bleek dat de jongen daadwerkelijk een risico voor zichzelf vormde. Premier Rutte heeft in de Tweede Kamer namens het kabinet welgemeende excuses aangeboden aan de Groningers. Hij noemde de situatie die daar is ontstaan door de gaswinning een crisis in slow motion en een nachtmerrie. In een tv-programma bood Rutte eerder al excuses aan... maar vanavond voerde hij voor de eerste keer het woord tijdens een debat in de Tweede Kamer over Groningen. De oppositie in de Tweede Kamer heeft er weinig vertrouwen in dat het kabinet de problemen met de gaswinning kan aanpakken... De partijen vinden dat minister Wiebes en het kabinet veel te weinig doen om de veiligheid in Groningen te verbeteren. In Praag is de grootste demonstratie aan de gang sinds de fluwele revolutie, die in 1989 het einde van het communisme inluidde. Volgens de organisatie zijn er 120.000 demonstranten. Ze eisen het aftreden van premier Babisch en zijn minister van Justitie. De demonstratie was al aangekondigd en is mogelijk groter geworden... na berichten vandaag over een EU-onderzoek naar fraude door premier Babich. Tsjechië moet mogelijk miljoenen euro's aan EU-subsidies terugbetalen... omdat multimiljonair Babich het geld zou hebben gebruikt voor zijn eigen bedrijven. Het weer voor de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland geldt code oranje kunnen stevige buien met regen en onweer vanuit het zuiden over het land trekken. Daarbij is kans op zeer zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagel. Vooralsnog zijn er nog geen berichten over binnengekomen. Vannacht klaart het soms op, de temperatuur zakt dan naar een graad of 16. Morgen wolkenvelden met soms buien geregen, vooral in de middag vaker droog en soms zon. En van west naar oost wordt het 18 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. lief. lief. Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort. Zandvoort?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 Dames en heren, dan zijn we weer terug bij 1 op 1 bij ZFM. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. En de muziek die we hoorden was uh, Chris Lake uh, met het nummer. Nou moet ik even kijken. Carry uh, Me Away. Ja, <laughs> uh, Carry Me Away. Uh, waarom had je dit nummer uitgekozen? Ja, dit is echt een, een nummer, zeg maar, wat ik... Uh, ja, dat ik ooit een keer heb gehoord tijdens een... Uh, ik dacht nog een radioshow volgens mij van uh, Thijs Westen, DJ Chesto. vanuit mm -hmm. is uh, vijfdeel of nog wat. Uh, en dat nummer, dat bleef ook gewoon hangen. En dat is wel... Het is en de subtiele... Uh, nou, ja, noem je dat? Baseline. En, en, en, en uh, ja, noem je dat? Het melodietje wat erin zit. Ja. Wat blijft hangen. Inclusief ook weer die tekst. Ja, ik, ben, ik, ben, ik hou heel erg van mooie vrouwenstemmen. Dat vind ik ja. mooi. Zeker <lacht> als ze goed kunnen zingen. En uh, dat, dat vind ik altijd... En gaaf. Ja. En er zit altijd wel een verhaal bij. Van nou ex, nou ja, je neemt me mee. Nee, het, ja. komt, het is allemaal niet goed. En, en ja, het, is, het zit daar wel een beetje in. Een beetje dat treurige. En dan sommige momenten is dat ook wel eens uh, toepasselijker. Als je dat dan ook wel eens hebt. Dan denkt van nou, ja. Het zit ook niet even lekker in mijn relatie. Of het is net uit. Nou, dan, dan zijn dit soort nummers wel lekker. Want het, het, het, het de ene kant is het een beetje triestig. En aan de andere kant. Heeft het gewoon lekker. Het loopt lekker. En dan kan ik dat eindeloos herhalen. Ja. Ja, ik vind dat ik, dit nummer verveelt. Nooit. nooit. Nee. Dat, Echt uh... Nooit. <laughs> uh, ja. Dan uh, gaan we even over naar uh, je motto. Want daar heb je duidelijk bij aangegeven. Uh, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ja. Uh, maar. Ik ga er een beetje uit, vanuit, aangezien je uh, D66 bent... Ja. Um, dat je dat niet op de calvinistische manier <laughs> kalfinistische manier bedoelt. Calvinistische manier? Nee, ik, ik, het is een beetje, dat is ook een beetje de Westfriese roots uh, van mijn moeder, denk ik. Ja. Uh, we zeiden vroeger ook nog wel eens van... Uh, uh, ik ben niet gek, ik ben een vliegtuig. Mm -hmm. En dan gewoon wegvliegen. Nee, uh, nee doe maar gewoon, dan je al gek genoeg. Het zit met name gewoon... Uh, wees niet anders dan je bent. Uh, en, en wees duidelijk ook wat je bent. En, uh, ik, ik kom uit een, uit een uh, sociaal gezin. Ook uit een, uit een situatie zeg maar, waar mijn ouders niet veel verdienen. Want werkte in de zorg. Ja. En degene die ik heb zorg op dat moment... was echt slechts betaalde baan zo'n beetje... Wat er bestaat. Die er bestond. Mm -hmm. Althans, en dat vind ik nog steeds. Want ik vind eigenlijk... Uh, die mensen doen zo ontzettend goed werken. Maar dat komt omdat je de ervaring kent. Ja. Uh, uh, zijn ook nog wel, en, en de cliënten zelf zijn ook nog wel eens agressief. Dus er wordt echt van alles en nog wat gegooid, gedaan. Gespuugd, uh, geslagen. Uh, en, en, en toch ga je de volgende dag weer naar je werk. Omdat je vindt dat het beter kan. Of dat het anders kan. dat alles uit angst komt. En ja, dat is een bepaalde motto. En dat, dat maakt het ook gewoon... En ik ben daarna eigenlijk naar het VWO gegaan. Op eigenlijk een relatief... Uh, ik zeg altijd maar, dure school. Ja. Met mensen die... Uh, nou ja, uh, zoontjes van, uh, van, van Bos, Jonge Genever, noem hem op allemaal, die eigenlijk alles kregen wat er maar te krijgen viel. En dat ik altijd wel eens met mijn vader kwam van, nou kan ik dat ook niet krijgen, hè? want dat, is, hè? dat ja. is... dat zit erin, hè? vanaf het begin al. Hè? Dat is wat Tuurlijk. Ander heeft, wil ik ook. Dat is dat egoïsme waar we het net over mm -hmm. hadden, van is, is dat dan normaal? Uh, en dat in het begin is dat heel erg. En dan, en dan die zei gewoon, ja, als je dat wil hebben, dan moet je ervoor werken. Ja. En dus, ga je dus hou je eigen... Je, je, je klopt ook niet aan ergens anders. Nee, je doet het gewoon allemaal zelf. Mm -hmm. En als je nou gewoon normaal doet... en gewoon dicht bij jezelf blijft... dan is alles toch prima. Dat, dat, uh... Kijk, ik zou het niet voor sociopaten... zou ik het niet doen. <laughs> Die moeten ook gewoon behandeld worden. Want dat is ook weer de zorg. Hè? Nee, ja. bedoel, we moeten niet te veel mensen in een okje stoppen. Maar als je gewoon normaal... Jezelf bent. Jezelf bent. En dat mag ook gewoon op een andere manier zijn... dan, dan, dan de meeste. ja. Dat en dat zijn ja, maar vaak dat, de... dat bedoelde ik dus. Hè? Ja, Want de calvinistische ja. manier is van... je moet normaal doen zoals de maatschappij vindt dat jij moet doen. Precies. Um, dat hoeft ook niet. Dat, nee, maar daar dat, hebben we veel te lang voor gestreden en gedaan... om te zorgen dat je gewoon kan zeggen en, en, en doen wat je wil. wil ja. en, dat, uh, en datzelfde geldt uh, voor Geert Wilders. Hè? Die mm -hmm. wordt dan afgesloten. Nou, ja, ik vind ja, het altijd bizar dat je de PVV verdedigt. Maar het principe, <laughs> ja. gewoon principeel, dat je niet kan zeggen wat je wilt... Dat vind ik wel vervelend. Kijk, het, het moet natuurlijk geen. Uh, je moet niet mensen in één kamp schudden of iets anders. Ja. Maar als je iets kenbaar wil maken, en het is je politieke standpunt. En dat, doet, dat doe je op een normale manier. Wat in dat geval ook nog wel een keer zo was. Ja, het was natuurlijk een beetje een raar. Verwijt en in ons Maar om het dan te blokkeren, dat gaat me dan ook niet ver. Twee, dus je ja. moet wel. En daarom zeg ik ook, hè, doe normaal. Dat doe, je, al doe gek je gek genoeg. genoeg. Ja. En dan, dan hoef je ook niet, we moeten ook niet te preuts worden. Nee. Dat als je niet meer kan zeggen wat je wilt... dan ben je wat mij betreft ook weer verkeerd bezig. Dat Kijk, je kan niet, maar je kan je... niet discrimineren. Ja. Hè? Je moet het wel binnen de regels van de wet. Mm -hmm. Dat vind ik dan wel weer. Hè? Dat moet je wel naleven. Maar doe maar gewoon. Oh, dat... Maar ja. dus wat van die tweet, tweet en zo... dat vind ik zelf ook uh, een stap te ver gaan. Ik denk, ja. waarom word je dan daarop afgesloten? Ja. Uh, maar dat hij bijvoorbeeld vervolgd werd... Uh, na de aanklacht van heel veel mensen... Uh, op het uh, minder, minder uh, Marokkanen, uh, ja. uh, verhaal. Ja. Ja. Uh, die vond ik op zich best logisch. Want dan ja. hou je je niet meer aan de wet. Klopt. En dan, ja. uh, kijk, in de Tweede Kamer mag je zeggen wat je wil. En dat is gewoon, dat uh, schrijft het zo voor. Ja. ja nee, nou, daar is er nog een voorzitter die ook nog wel bepaalde dingen vindt. Hè, want daar is ook weer een gedragscode en wat uh, acceptabel is. Mm -hmm. Maar als je dat dan buiten inderdaad, die situatie doet... Ja. Je, je kan je afvragen of dat oké okay is. Hè, dat, je, mm -hmm. als, dat je één... Deel mensen, zeg maar, op die manier uh, schetst. Ja. Uh, dat, dat is best vervelend. Dat, uh, en dat, uh, dan, dan, dan, dan druk ik me nog zacht uit. Maar dan moet ik wel zeggen dat mensen heel vaak vergeten dat Jan Maat ooit, in uh, 1992, ja. uh, is veroordeeld op de uitspraak Vol is Vol. En uh, dan noemde hij niet eens een bepaalde groep mensen, hij noemde gewoon Vol, vol is, is Vol. vol ja. uh, en hij heeft daarvoor twee jaar in de gevangenis moeten zitten. Ja. Uh, nu. Uh, um, Bokkestein is al de, de eerste die dat overgenomen heeft. Maar de, nu ja. kunnen mensen veel meer buiten zeggen dan dat Jan Ma toen die tijd kon. Ja. Dat, uh, dus het is ook wel een tijdsbeeld natuurlijk. Klopt. Uh, alleen het principe is de wet, neem ik aan. Ja, natuurlijk is er altijd de wet. Dat, ja, die uh, heb je gewoon na te leven. leven. Ja. Uh, en als er onduidelijk is over de wet, dan moet de rechter weer een uitspraak doen. Mm -hmm. En dan komt er weer nieuwe wetgeving. Want dat is hoe het gaat. En als we dat losser willen met z'n allen, dan doen we dat losser. losser. ja. Maar tot die tijd, kijk, we moeten niet verzanden in allerlei stomme regeltjes en uh, dingen die niet kloppen. Dat we niet teruggaan naar, naar die uh, balken in de tijd. Uh, dat we 618 nieuwe regels erbij kregen, wat we niet meer mochten. Mm -hmm. Dat is ook typisch Nederlands. Maar. Uh, Basisprincipes, zoals dingen die in de grondwet gewoon staan. Hè, uh, religie van staat scheiden, dat soort zaken. Uh, kijk, ik ben geen vervent aanhanger van een, van een geloof of zo. Dergelijks. Ja. Sterker nog, ik vind er ook nog wat van. Mm -hmm. Maar uh, uh, dat, dat is nou eenmaal zo. Iedereen heeft het recht om het uit te oefenen en te doen naar hoe hij dat wil. ja. Binnen de grenzen van de wet. Ja, dat nou ja, ja. is, is heel duidelijk. Maar dat is het, het individualisme. En, en nu de huidige tijd. En, en uh, hoe we met z'n allen kijken naar, naar bepaalde standpunten. En wat we dan oké okay vinden. Dat heeft ook een beetje te maken met dan weer die verharding van die samenleving. Mm -hmm. En tegenstelling zeg maar weer tot die verpreutsing ook ergens. Ja. Het gaat eigenlijk een beetje naar een rare kant op. Waarin we veel meer bezig zijn met, met, met onszelf dan met wat we... Wat we eigenlijk moeten doen is dan meer met elkaar bezig zijn... en ons gewoon wat meer aan de wet houden zoals het dan ja. voorgeschreven is. Ja, ik... mm -hmm. een beetje filosofisch. <lacht> ja. Nou ja, kan op zijn de... tijd geen kwaad. Ja, hebben <lacht> ja, <er nog> <lacht> ja, we maar... hebben nog <lacht> ja, een ander onderwerp. Ja, we een ander onderwerp. Even kijken. Jij uh, hebt aangegeven, dan moet ik even goed kijken... Uh, dat je um, uh, motie voor het duurzaamheidsfonds... Uh, je, een van je grootste... Uh, hoe zeg je dat? Uh, ja, zoals uh, overwinningen. als een van de overwinningen, ja. politieke overwinningen. Ja, kijk, ik, ik, ik heb, als ik nou altijd terugkijk naar die periode... van wat heb je nou eigenlijk gedaan? Ja, kijk, ik heb, we hebben natuurlijk uh, in het begin in een periode gezeten... waarin we nog in een coalitie zaten. Hè, dat mm -hmm. tegenovergestelde van wat we nu dan een beetje hebben... met een raadsprogramma en een soort van gedoogbeleid... van van alles nog wat erin wat zit. Ja, ja. Niet overigens, maar goed. Uh, daar ben je eigenlijk bezig om gewoon... En dat is in deze periode ook zo. Je bent eigenlijk voor 95% bezig met uitvoeren... Ja. en oplossen van problemen die eerder zijn ontstaan. Ja. Uh, bestemmingsplannen vernieuwen, uh, begrotingen goedkeuren... geld beschikbaar stellen. En daar zit verder heel weinig beweging in. Ja. Uh, en in die marge kan je eigenlijk niet zoveel doen... tenzij nee. je een incidentele inkomst hebt. Mm -hmm. Nou, in dit geval gaan we... althans, daar moet nog een beslissing over genomen worden... maar is de bedoeling dat we de aandelen van het Eneco... van Eneco gaan verkopen... Nou, dan kun je alles wat van vinden... Hè, over mm -hmm. marktwerking en noem maar op... maar het laatste energiebedrijf... Uh, dat wordt ook ons nog wel eens verweten... Uh, maar als overheid hoor je dat zo'n instelling gewoon niet hebben... althans, dat hebben we met z'n allen aangenomen... en dat is ook gewoon zo. Ja. Uh, wij willen dat vermarkten. kunnen we van alles nog wat over vinden... Hè, want mm -hmm. ik vind ook wel wat over marktwerking en zorg... maar... Uh, en we, als we dat gaan verkopen... heb ik gezegd, van nou, laten we dat nou dan terugvloeien. Want we, we, we sowieso... Uh, dat was toen een deels een motie van de OPZ... Om, om in ieder geval die renteinkomsten... die je dan de komende tien jaar hebt begroot... Uh, terug te geven. Ja. Zodat je in ieder geval dat gat hebt gedicht. En alles wat daarna komt... in een duurzaamheidsfonds te stoppen. Mm -hmm. Want Eneco is toch wel een van de, een van de duurzame... of althans, we pretenderen duurzaam te zijn... laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, energiemaatschappijen. Uh, en dan doe je toch weer wat terug... Uh, aan de zandvoortse bevolking. Volking, ja. Omdat we, we moeten wel wat doen. Alleen niet iedereen kan het betalen. Ja, nee. Met die subsidie kan iedereen het wel doen. Ja. Dan kun je ook weer wat vinden over het sociale kant? <laughs> ja, natuurlijk. Zeg maar. Mogen de rijken dan daarvan profiteren? <laughs> mm -hmm. Ja, kijk, nou, daarvoor ben ik weer iets te liberaal om te zeggen van, ja, weet je, iedereen Vlijke heeft gelijk kappen. Dat, uh, dat, uh, nee, die snap ik. En zeker ja. vanuit het d 66 uh, perspectief. Ja. Uh, en dat, uh, maar dat zie je dus dat, dat die motie, uh, dat dat gelukt is, uh, wel als een van de politieke overwinningen die ja. er zijn. Dat is, dat is de ene, dat is een van de weinige invloeden die ik in ieder geval heb gehad dat, in mijn politieke ja. carrière. Ja. Uh, en nou werd mij uh, persoonlijk verteld uh, dat ik jou specifiek, en ik weet niet waarom, ik kom nee. oorspronkelijk niet uit Zandvoort. Ik nee. ben sinds anderhalf jaar in Zandvoort. Ja. Uh, begin nu pas een beetje te politiek te snappen Ik ja, ja, ja. uh, Moest vragen over de Formule 1. Ja, wat en, wil je weten over de Formule 1? Nou ja, hoe, hoe staat D66 daarin? Uh, hoe stonden ze erin? Hoe stonden ze erin? Jeetje. Uh, landelijk of provinciaal? of uh, <laughs> voor, het voor het eerst. Kijk, ik kan uh, moeilijk zeggen dat ik tegen ben. Ja. Maar ik ben ook heel erg voor. Mm -hmm. uh, en dat heeft ook deels te maken natuurlijk met het feit... dat onze, onze vorige wethouder Gerard, uh, Gerard Kuipers... Uh, ontzettend goed heeft gelobbyd. Ja. En wel echt heel veel heeft gedaan voor de economie van zandwoord. Dus het is altijd een hele moeilijke beslissing geweest om hem terug te trekken. Maar goed, mm -hmm. het verhaal moet ik natuurlijk vertellen. Ja. Uh, en ik, ik vind dat echt een, een, een groot verdienste van hem ook. Dat hij eigenlijk uh, nagenoeg 99% van, van wat er nu gebeurt, zeg maar, is, is hij verantwoordelijk voor. voor. En het enige wat wij hebben gedaan als raad nu, uh, en niet... Niets ten nadele van de huidige wethouder op dit moment. Mm -hmm. Maar die heeft alleen maar gezorgd dat er nog 4 miljoen beschikbaar, 4,1 miljoen beschikbaar komt. Die overigens geen enkele zand wordt te betalen. Alleen via de toeristenbelasting, zeg maar. En forense belasting. Mm -hmm. uh, daarvoor beschikbaar is. Dat in ieder geval een bepaalde welwillendheid hebt. Ja. En ik zal je eerlijk zeggen: uh, dat, ik ben, het is niet een, uh, we zijn niet zo'n communistisch als voor links dat we dan worden aangesproken op ons gedrag of zo. Dat het opeens anders is. Uh, maar ze hadden wel een gematigde mening. En ja. de provincie had eigenlijk nagenoeg niet als het, als, als het binnen de regels van de wet was. Dus binnen de geluidsdagen, dat heb ik duidelijk nog uitgelegd. Dan mm -hmm. heb ik ook, daar vind ik ook echt wel wat van. Uh, dan voldoet het aan die eisen. Ja. En dan zegt ja, wat is er dan tegen? Ja, helemaal niks. Nee. En het vervelende is dat wel in die stemwijze heeft gestaan dat ze tegen waren. Terwijl ja. op het moment dat je het standbeeld leest, dan waren ze helemaal niet tegen. Nee. Dus dat vond ik heel vervelend. Dat heb ik ook mm -hmm. tegen ze gezegd. Uh, en dat is ook een van de redenen... waarom ik uh, regionaal wel met alle fracties ben gaan spreken. Zeker van de buurtgemeente: Van jongens, uh, leuk dat jullie al... dat er in ieder geval een deel van GroenLinks-moties gaan, gaan steunen. Maar hebben jullie wel eens nagedacht over wat, voor, wat het ons brengt? En hoe we dat dan beter kunnen oplossen? En dat hadden ze eigenlijk niet gedaan. En eigenlijk was de enige die heel erg tegen was Bloemendaal. Mm -hmm. Maar dat was elke landelijke partij er tegen. Want Bloemendaal is Bloemendaal. Yeah. Uh, alles leuk, maar not in my backyard. Ja, super egoïstisch. Uh, ik... ik, ik er valt weinig mee te praten dan op dat moment. <laughs> uh, maar wel constructief, zeg maar, van wat voor oplossingen kunnen we dan bedenken om dat op, dat, op te lossen. Ja. Uh, en landelijk hebben ze eigenlijk geen standpunt. Nee. Ze zeggen gewoon, ja, net als de regeringspartijen: van joh, uh, uh, ja, leuk dat het komt. En als het komt, fantastisch, mooi voor, uh, voor Zandvoort en de omgeving. Mm -hmm. Maar wij gaan het niet betalen. Dat, uh, dat doen ze wel hoor. Dus, dus je, hebt, je hebt niet. Uh... Uh, landelijk problemen gekregen. Nee, totaal dat, niet. Uh, Sterker nog, soms haak ik me wel eens af of ze wel begrijpen, weten wie ik ben. Maar nee, dat, dat is uh, een uh, ander verhaal. Dat, ja, want Karim, die heeft zich natuurlijk... Uh, die weet, iedereen van GroenLinks weet wie Karim is. Ja. Uh, momenteel. Ja. Uh, maar dat is niet uh, ten positieve ten opzichte van nee. zijn uh, landelijke partij. Want hij kreeg heel veel over zich heen. Ja, weet je, ik... ik, ik, ik ik denk dat iedereen daar wel een politieke mening over heeft. Mm -hmm. En ik denk dat op het moment dat je eerst gaat roepen... hoe fantastisch het is op het NOS-journaal, dat hij komt. Hè? Ja. Want dat hebben we allemaal gezien. En daarnaast zeg ja, je... ik heb een hele moeilijke keuze moeten maken. Nou, dat, eh, ik snap dat je dat, dat op die manier moet uitleggen. En dat is natuurlijk ook politiek. Nou, en dan, dan zeg ik dan... blijf gewoon bij je standpunt van wat ja. het was. Het is niet moeilijk om uit te leggen. Nee. Iedereen vindt gewoon dat het moet. Mm -hmm. Inclusief GroenLinks-Zandvoort. En waarom? Omdat we er ook nog een bepaalde duurzaamheidsfactor aan koppelen... En dan kunnen we het helemaal hebben over uitstoot en CO2 en dat soort zaken. En dat is ook echt zo. dat, dat neemt gewoon mm -hmm. toe. En als we met z'n allen met dieselauto's hier naartoe komen, ja, dat klopt. Ja, dan wordt het... Liever niet. Nee. nee. nee. Maar dat kan ik ook niet uitsluiten. Want uh, het mag. Je mag nog steeds met een dieselauto ja. rijden. Ja. En je mag met een benzineauto rijden. En je mag zelf bepalen hoe je er naartoe komt. Want dat kun je ook niet verplichten. Daar staat mm -hmm. geen wet voor. Nee. Ja, moet je dan zeggen dat kan niet. Want het is, het is slecht voor het milieu... Ja, weet ik niet. Dat, uh, en is het de vraag, is het zo, als er zoveel geld in juist wel de milieuaspecten wordt gestopt... Ja. en eigenlijk um, de organisator min of meer gedwongen wordt uh, tot bepaalde maatregelen... zodat het een wat milieuvriendelijker uh, um, evenement ja. wordt... Ja. wat ze waarschijnlijk uiteindelijk mee gaan nemen naar de andere circuits. Ik hoop van wel. Dat, ik, uh, ik denk ook dat het bijna on onafkomelijk is om dat te doen, hoor. Uh -huh. Kijk, het gekke is... en daar heb ik me altijd echt over verbaasd. Uh, en we hebben dat uh, standpunt ook nog eens een keer uitgelegd. Hè? Want het voldoet gewoon binnen de normen. Er is ja. een uitspraak over gedaan aan de Raad van State. Sterker nog, die, die, die partijen hebben bij elkaar gestaan. De Raad van State heeft het gewoon helemaal weggestuurd. Van joh, jongens, ik wil jullie gewoon niet meer zien hier. Mm -hmm. Dit is, wordt gewoon te gek. Yeah. Elke keer weer procedure over die geluidsnormen. Misschien zegt hij dit keer weer precies hetzelfde. Mm -hmm. Dat weet ik niet, want je weet het nooit met, uh, met het gerecht... en dat hoe, het, dat, ja. hoe, dat, hoe, dat, hoe dat verandert. Uh, maar er komen dus jaarlijks uh, 1 miljoen bezoekers. Ja. Bijvoorbeeld dus naar uh, het Park zuid kennemeland mm -hmm. Maar ook naar de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Er zijn 2 miljoen bezoekers in totaal. Yeah. En die komen allemaal met de fiets? Nee. nee dat <laughs> denk ik ook niet. niet. Die komen ook gewoon met de auto en die rijden ook gewoon mm -hmm. door Bloemendaal, Haarlem en Heemsteden nee. heen. Forensen uh, moeten daar langs rijden door Bloemendaal, Heemsteden en Haarlem heen. Mm -hmm. Uh, zolang we daar geen concrete oplossingen uh, uh, uh, uh, over maken uh, en bedenken... want we, doen, we, we roepen al 30 jaar dat we wat moeten doen aan de bereikbaarheid. Niet nee. alleen in Zandvoort, maar gewoon de complete regio. En er gebeurt niks. Nee. Ja, ik Met alle respect, jongens. Maar dan denk ik, waar zijn we dan in godsnaam mee bezig? Mm -hmm. nou ja, je zijn je we dan het alleen afgelopen. maar bezig op de korte termijn dingen te regelen? Van, oh, er is toch geen geld, dus we zien het allemaal wel. Maar we hebben hier afspraken over gemaakt, hè? Ja. Ook over de bereikbaarheid, ook over drukke dagen in het, uh, in het seizoen, ook op het strand. Uh -huh. En Daarom zeggen wij nu ook, gewoon, we hebben ook recent aan een motie ingediend. Dat hebben we met z'n allen gedaan, ook met Haarlem. Dat, is gewoon, dat zijn de vruchten die regionaal overlegd dan met elkaar uh, afwerpen. Dat je in een consensus hebt en zegt van ja, prima, laat nou iemand gewoon een, een bekend iemand. oudbestuurder, uh, desnoods uh, uh, voor een VVV-bon of iets anders. Of een, uh, hey, uh -huh. een bedrag uh, symbolisch van een euro. Uh, ...daar zich voor inzetten om al die gemeenteraden en al die wethouders... ...en de provincie en de Nederlandse staat gewoon eens even goed te gaan lobbyen... ...en gaan te denken van jongens, hoe kunnen we nou tot een duurzame... ...structurele oplossing kunnen komen voor, voor die bereikbaarheid. Ja. Want het gaat niet zozeer over het evenement, het gaat gewoon over een probleem al zich. Nou ja, op zich er is, er natuurlijk wel een, is Zandvoort uh, relatief onbereikbaar. Ja, uh, als je afgelopen weekend ziet, ja. uh, staat het overal weer vol. Vooral ja. bij Bloemendaal en overveen. Ja. Ja, uh, daar staat, staat de grootste file. Daarna rijdt het weer een stukje door totdat je bij de Boulevard bent, natuurlijk. Ja. Dus, uh, we, hebben, we hebben bij velzen willen ze de Vels niet. Ze willen in Haarlem willen ze wat doen aan bereikbaarheid, maar willen geen tunnel. Ja, oh ja. Uh, Heemstede wil eigenlijk alles ontmoedig heeft een bepaalde route zelf laten uitsluiten in Google Maps. Oh ja. Dat vind ik super knap. Dat meen ik echt serieus. Dan heb je echt uh, totaal geen verstand van wat een buurtgemeente dan doet. Mm -hmm. En wat dat betekent voor je eigen voorens. Ja. Want dat is niet alleen zij, maar ook gewoon andere mensen... die er gewoon doorheen moeten en elke dag naar hun werk moeten. en dan, ik, ik denk dan bij mezelf, ja, je kan alles doen... maar alles moet gewoon in kleine stapjes gebeuren. Want het is veel te groot en rigoureus om te zeggen... Van, nou, het kan allemaal niet uh, ja. Er zijn dat zijn dingen zelfs groepen. Ja, dan gaan we, de, gaan we de gemeente of de weg gewoon afsluiten. Kan allemaal niet, nee. provinciaal. Maar goed. Ja, dat, uh, we roepen het <laughs> gewoon zo, maar. Ja, ja want dat doen we voor de BUNE. Dat is super interessant. Ja, dat. Uh, doe gewoon niet. Nee. Hè? Dat, doe gewoon normaal. Oh. Hè? Ja. Maar doe het wel in kleine stapjes. Yes, yeah. Alles wat je kan doen om bij te dragen. Dat bijvoorbeeld aan Heineken zegt, we doen het gewoon verduurzamen. We kunnen het op een andere manier doen. Ja, laat het, laat het gewoon doen. Laat het gewoon gebeuren. Ja. Geef mensen de kans om het te bewijzen. En als het niet gebeurt, dan kun je ook zeggen... na drie jaar jongens, we gaan het niet nog een keer doen. Nee. dat het is uh, leuk geweest. Is, het ja. is niet succesvol geweest. Misschien komt dat er ook wel uit, maar dat weten we niet. Nee. De investering is, is in ieder geval minimaal. Uh, vanuit de gemeente sowieso en vanuit, uh, vanuit het circuit ook. Om het alleen te, te realiseren. En dan is iedereen gewoon tevreden. Iedereen denkt eigenlijk bij zichzelf... nou, wel knap dat het gebeurd is. Ja. Dat en het gaat gewoon veel geld opleveren. Ik, vraag, ja, kom ik, ik wil natuurlijk ook wel wat van het bedragen die gevraagd worden. Maar goed, mm -hmm. um, daar kun je ook wat van vinden. Nee. Ja, ja. Goed, ja. <laughs> daar ga ik ook niet over. Dat is ook marktwerking. Ja. Ja. <laughs> goed, dan gaan we even terug. Want het zijn alweer uh, verder dan uh, dat ik uh, gedacht had. Uh, naar de, het volgende nummer. Dat is uh, Duc de Mond, uh, Met uh, het uh, nummer uh, Jack. Uh, I got you. Yep. Uh, dat is Duk de Moon met uh, feet, jacks, jones en I got you. Yep. Uh, waarom heb je dat nummer ja, gekozen? Dat is toch, dit is het ultieme vakantiegevoel. Ja, ja, ja, dat is, ik kan je niet anders noemen. Dat, dat is uh, gewoon heerlijk. Nou ja, we ja. hebben het mooie weer de uh, afgelopen dagen gehad, dus laten we het vakantiegevoel <laughs> maar even oproepen. Precies. <laughs> Ja, dames en heren, dat was de muziek. Hé, hey, hij doet even niet wat ik wil. Uh, nou ja, laat maar. Uh, de computer deed even iets uh, wat hij niet moest doen. Sorry, dames en heren. Uh, dat was mijn fout. Uh, dan gaan we weer terug uh, natuurlijk met het uh, gesprek. Uh, je hebt ook aangegeven dat je een enorme liefhebber bent van EDM. Oh. Music, ja. Sorry, dat ja, ja. Nee, maakt niet uit. Er, ja, electronic dance music. Ja. Alhoewel ik de term echt verschrikkelijk vind. Mm -hmm. Maar goed, dat is meestal wel voor iedereen uh, re relatief makkelijk op te zoeken. En denk: oh ja, ja dat is gewoon house muziek. Of uh, noem het maar wat je wil. Ja. Uh, maar goed, ik, ik, ik, nou, we hadden het ook net over, ook, over de nou, periode zeg maar, dat ik in mijn jeugd ook en later ook in mijn studententijd ook heel veel ben, naar, naar feesten ben geweest. Waaronder mm -hmm. high quality en dergelijke. Ja, ik, ik weet niet beter dat ik opgegroeid ben met elektronische muziek. En dat is uh, nou ja, over wat ze kunnen ermee, uh, wat ze maken, welke muziek er allemaal in zitten, uh, welke instrumenten ze er allemaal kunnen verwerken. En ik heb zelf ook eens een keer programmaatje uh, uh, aangeschaft, zeg maar. Mm -hmm. En uh, volgens mij heb ik het nog steeds ergens. Fruity Loops 9. Maar oh, ja. probeer je dan na te maken. Nou, het is gewoon bijna niet te doen, joh. Het is echt een talent. Ja, het is. Ik, ja, ik, ik, ik ben er gewoon mee opgegroeid. En dat is gewoon, daar ben ik gewoon een enorm fan van. Ik kan, ik Volgens mij is het, het ook mooi. zo dat onze generatie vindt... dat housemuziek ja. gewoon ook echt muziek mag heten. Omdat het, het maken ervan is... Uh, uh, en het spelen, want zeker een goede DJ... is echt niet zo makkelijk. Nee, uh, dat is wel degelijk een vak. En je moet wel degelijk verstand hebben van muziek... en een goed ja. oor hebben en, ja. en dergelijke. Ja. Dat, uh, want ik weet dat de generatie van onze ouders, ja. uh, nogal snel zoiets hebben. Ja, maar dat is toch geen muziek? Ja, precies. Dat omdat uh, we gebonkt de hele tijd. maar dan allemaal scheidsziek. Want nou, ja, dat soort ja, dingen, ja, weet je, dat kreeg ja. je dan naar je hoofd. Ja, ja. Dat, uh, ja dat was wel mooi. Uh, ja, ja. Dat, uh, ja, dat herken ik heel erg. <laughs> dat, uh, uh, nou gaf je aan dat je geen politieke ambities uh, uh, hebt. Nee, uh, in definitie. principe nee. uh, Maar uh, ik neem aan dat je je termijn hier gewoon nu wel uitzet. Ik zit hem wel uit. Dat, ja, uh, ja dat, is ook wel, dat, dat moet ook gewoon. Want dat, dat is een, uh, ja, noem je dat, uh, een toezegging die je doet. Hè? Uh -huh. Want je staat niet voor niks op die lijst. Uh, ja, alhoewel natuurlijk wel een beetje een rare situatie is. Op het moment dat je natuurlijk uh, nummer twee bent. en Je wordt dan weer nummer één. Ja. Omdat je iemand weghaalt. Echt weghaalt. Oh, in de zin yeah. van, nou, ja, natuurlijk wel een gezamenlijk overleg. Maar gewoon zeggen, dit kan, uh, dit kan gewoon niet. Dit doen we niet. Uh -huh. Hier gaan we ook geen steun meer aan verlenen. Dat hebben we ook, ook openlijk uh, aangegeven. Uh, ja, dan moet je het wel afmaken. Want ik vind nog wel steeds dat wordt wel het beste verdient. En ik denk dat we het allemaal wel vinden. En iedereen ja. op zijn eigen, eigen manier en eigen handelen. Hm. Uh, maar dat je het wel moet afmaken naar wat jij vindt dat, dat uh, het beste is. En dat doe je ook gewoon samen. Mm -hmm. Dat kun je niet alleen doen. En uh, als het alleen zou kunnen doen... ja dan heb je eigenlijk een D66 gemeente. Ik weet niet of je daar dan blij van wordt. <laughs> maar dat, dat, dat is dan een oplossing. ja mm -hmm. ik, vind, ik geloof daar niet zo in. Ik geloof echt in de, in de kracht van de democratie. En... Uh, en ik hoop ook wel dat sommige partijen... ook wel gewoon echt een hart laten spreken... in de zin van uh, dat er misschien ook eens een keer wat diversiteit is. Want dat doen wij ook wel eens met bepaalde onderwerpen. Dat we het gewoon niet onderling eens worden. Zeg maar, prima, uh, dan zetten we een wismannetje in. Zo noemen we dat ja. dan. Dat een de overleden uh, partijgenoot. Mm -hmm. uh, die was ook af en toe gewoon lekker tegen draad. Ja. Ja, dat respecteer ik ook en dat vind ik belangrijk. Want als je dat niet hebt, dus je geen andere mening hebt... Ja, dan zijn we allemaal hetzelfde. Dat dus is, het uh, dualisme in de fractie zelf al vind je belangrijk. Ja, dat je moet. Je moet het, ja, dat als je niet een eigen mening hebt, mm -hmm. uh, of een frisse blik. Ja, dan heb je ook wat ons betreft niet zoveel te zoeken bij ons. Nee. Uh, als je meestemt, zeg maar, je kan landelijk vind je wat hè, Dus dan, dan, dan zit je dan ben je wel met meer gelijkgestemden. En ook daar is dan uh, diversificatie mogelijk. Uh, en en uh, mogelijk om, uh, om een andere mening te hebben. En ook anders te stemmen Zem, als je wilt. Ja. Uh, dat, het is geen, het is geen uh, verplichting. Nee. Of, uh, nou, ook daar hebben we daar wel eens discussies over. Over uh, stemgedrag of uh, ja, hoe noem je dat? Uh, Fractieloyaliteit of uh, eensgezindheid daarin. Maar eensgezindheid is ook de mogelijkheid om ook wat anders te vinden. Nee, nee, ja. Zonder dat, dat je wordt aangevallen door een ander. En dat is ook wel wat bij D66 wordt. Ja, dat ik. Uh, dan uh, heb ik nog uh, de vraag. Want je hebt al in het begin aangegeven. Van ja. oproep uh, uh, uh, aan je collega's van de raad. Laten we in godsnaam wat korter vergaderen. Ja, klopt. Dat, uh, wat is volgens jou het probleem bij de raad? Dat het zo lang duurt. God, ja, Dat is met name veel een... Uh... Oh Excuus dat ik god gebruik was. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar uh, ik denk dat het met name een technisch aspect is. Uh, we hebben natuurlijk commissievergaderingen. En daar hebben we debat en ja. stellen we vragen. Uh, maar heel veel vragen zijn ook technisch van aard. Mm -hmm. uh, die kun je dus schriftelijk stellen. Ja. Dan krijg je schriftelijk antwoord. En als je daarna aanleiding daarvan hebt... dan kun je daar nog een vraag over stellen in de commissie. Ja. Dat is als je gewoon de regels volgt. Zoals mm -hmm. je dat met z'n allen hebt bedacht. Nee, maar dat doen we niet. Ik zeg ook we, hè, want ja. nou, ook wij zijn daar debetaan aan... vanwege tijdsgebrek of iets anders. Uh, omdat wij nog uh, ook met z'n allen ook werken... Uh, dan, dan, dan heb je het daarover en dan ben je daarmee aan de slag... en dan stel je eigenlijk een technisch vraag en dan denk je... oh ja, dat had ik ook wel schriftelijk kunnen stellen. Mm -hmm. Dus ik wil niet zeggen dat het, dat het alleen de andere mensen van de raad... maar dat, wij doen het ook. Maar wij vinden eigenlijk gewoon dat op het moment dat je het technisch kan stellen... moet je het ook doen. Dan moet je ja. een vraag stellen, dan stel je een brief op... en dan krijg je een antwoord. En dat wordt veelal gedaan door een ambtenaar in opdracht van het college. En dan krijg je gewoon een technisch aspect. Dus dan weet je wat het kost en wat het risico is en noem op allemaal. En als dat er geen kostenplaatje bij zit. Dan word ik altijd wat wantrouwig. En ja. Dan ga ik wel vragen stellen. Nou, dat is hoe je dat in principe aanpakt. En dan heb je ook nog je politieke mening. Mm -hmm. En die kan je dan ventileren ook tijdens een commissievergadering. En je kan ook zeggen van nou, dat bewaar ik nog voor het debat in de raad. Ja. Maar wat er dus gebeurt, is een enorme herhaling van zetten. Mm -hmm. Technische vragen vooraf. Soms wel, soms niet. Technische vragen aan de commissie. Soms wel, soms niet. En dan de vragen herhalen die je in de commissie hebt genoemd. Oh ja. Dat, uh, en, dan, en dan nog een debat voeren. Ja. Die we in de commissie ook al hebben gedaan. Maar ik zat daar net niet bij. Dus ga ik het nog even opnieuw doen. Mm -hmm. Want ik heb wel een mening te verkondigen in de raad. Ja. dat uh, en ik, ik heb op een gegeven moment... ik heb de laatste raadsvergadering heb ik nog op een gegeven moment gezegd... en wilt u eigenlijk wat zeggen? Ja, eigenlijk niet. Maar ja, nee, ons standpunt is de afgelopen anderhalf uur niet ver veranderd. Mm -hmm. ja, sorry. Ja, ik heb je gehoord. Want ja. Dat was over de schets van de boulevard. Ja. Um, en uh, heel eerlijk moet ik zeggen, ik zat hier tot half twaalf. Um, uh, s'avonds uh, bij de radio. Want ja. wij zenden het natuurlijk live uit en we ja. moesten. Um, en ik had gehoopt dat ik ernaar zat gekund. Ja. Um, en nou moet ik zeggen, wat mij opviel bij die ja. discussie bijvoorbeeld. Ja. was dat het ook. Uh, het ging over een schets. Ja. En of we voortaan zo verder door. Ja. op deze voet verder in door. In kaders. Ja. ja. Vervolgens ging het over planten bakken ja. in de, uh, de, de raadsding. Uh, ja. uh, um, weet, en... weet je waarom hier nooit wat lukt? Nee. Met dat soort onderwerpen, dat mm -hmm. er subjectief naar gekeken wordt. wordt. ja, Dat wordt niet in het brede plaatje, wordt niet eerst bekeken. Nee, dat is echt een politiek iets. En dat, dat heeft ook een beetje te maken, denk ik, met uh, je achterban. Mm -hmm. En wat je er zelf van vindt. En wat je vrouw tegen je zegt. Ja. of je vrienden, of dat je tijdens een verjaardag zit en zegt van nou, dat vind ik toch zo'n lelijk plan, oh ja. en dat ze daar een mening vo uh, voeren. En uh, ik vind het een goed voorbeeld van hoe het wel kan is uh, om de Emma weg of wat is dat, uh, dat Prinsessenpark of hoe heet ja. het, wat dan nou, het Amalia. Nou, ik weet niet hoe ze dat genoemd hebben uiteindelijk, maar uh, daar zat geen subjectiviteit in de besluitvorming. Dat was mm -hmm. gewoon, oké, okay, Dat voldoet aan de eisen. We verhogen die nokhoogte. Zodat we in ieder geval mooier kunnen bouwen. Mm -hmm. Of althans mooier. Gewoon meer. Ja. Mm -hmm. Voor minder geld. En we kunnen daar gezinnen toe brengen. Ja. En toen was het... Prima element. Het. En er staat er gewoon een hele mooie wijk. Ja. Huis zijn wit. Er wordt hout gebruikt. Doet nog een beetje denken aan de promenade. Kun je alles wel vinden. Mm -hmm. Maar daar moet je geen mening over hebben. Nee. Kijk, ik, Je kan natuurlijk wel wat vinden op het moment dat iemand een paars gebouw neerzet. En zegt van nou ja, nee, het voelt wel aan de eisen, En dat vind ik mooi. Ja, ja. Dat, dat is wel. Maar dat is ook wel een beetje binnen de kader... dat je denkt van nou, dat moet, het moet wel een beetje passen ook. En het moet ook wel voldoen aan de welstand, zijn ze. En dat allemaal externe... Uh, op dit moment dus worden ze ook nog eens een keer goed ondersteund. Uh, maar dan ga je het over een schrift of een onderwerp over plantenbakken hebben... of over zandvorming uh, of een fietspad. Nou, dat fietspad is wel een ander verhaal. Hè. Daar kun je natuurlijk allemaal wat van vinden. Want uh, dat, dat, dat zit ook... Dat, het is een technisch verhaal in dat opzicht... omdat dat dan weer niet in de kroonnormen voldoet. Nee, maar Althans, wat, wat mij opviel voldoet... met deze discussie ja. van het fietspad... Ja. was of ja, fietspad uh, de, de weg waar dan auto's mogelijk te gast zijn. Ja. Uh, die heb je overal. In Haarlem heb je er meerdere. Ja, uh, en uh, de wethouder geeft op een gegeven moment aan... en ik bedoel, ik ga nog niet voor of tegen de wethouder nee, zijn... Nee, maar nee. geeft op een gegeven moment aan... van, nou, er uh, is geen wettelijke bepaling voor. Officieel heet het zo en zo en zo... Ja. Punt. En vervolgens wordt er daarop een discussie gevoerd. Ja. die nutteloos is, want ja. uh, zij kan de landelijke wet kan zij niet aanpassen. Zij kan de verkeersregels niet aanpassen. Nee, ja, ze, kunnen, ze kan wel de suggesties overnemen die gedaan zijn. en die zijn ook gedaan. Mm -hmm. Dus het voldoet aan alle eisen waar het voor moet voldoen. Dan kan je nog een discussie voeren over een erftoegangswet. en dan dat soort zaken. Uh, maar je wil gewoon zorgen dat fietsers daar meer kans krijgen. Ja. En wel op een, no een normale, ordentelijke manier. Dus mm -hmm. ik hoef ook geen een groep van 25 wildrinders te hebben... die met een Jezusvaart alle kanten op schieten. Dat wil ik ook niet. Nee. Maar daar is geen wet voor. Nee, nee maar dat, dat, dat bedoelde ik ja. een beetje. Dat, en dan ja, gaat de discussie vervolgens ja. alleen maar over... dat er geen wet voor is. Ja, ja. dan denk ik... Ja, nou, en, dan, en wat je dan krijgt is dat je... Je hebt heel veel toeristen. Mm -hmm. Duitsers, Spanjaarden, wat doen die? Die fietsen niet op de weg, die fietsen op de stoep. Want dat is ja. normaal daar. En, uh, en als je niet wil dat ze over de stoep heen fietsen... dan moet je duidelijk aangeven dat er een fietspad is. Ja. En dat fietspad moet met een fietsstraat. Nou, duidelijker dan dat wordt het niet. Nee. Want dan staat er overal zo'n fietstekentje. En dan mag je daar fietsen. Mm -hmm. En allebei de kanten op. En de auto is daar dan te gast. Ja. ja dan, daar is dan ook nog geluisterd naar de omwonenden... Dat je eigenlijk, die wil het zelfs auto lul maken. Mm -hmm. nou, dat is ook weer technisch onmogelijk, omdat je dan weer zit met toegangswegen en, en noem het maar op allemaal. Paaltjes plaatsen. Nou, dat wordt echt uh, wordt ook heel vervelend. Maar dit is, de best, dit is de makkelijkste en de beste oplossing op dit moment. Ja. In goede participatie. Uh, en dan werd dus bijvoorbeeld uh, werd laatst uh, Patrick Berg verweten over een, uh, een, een, een verbod op het voeren van vogels. Mm -hmm. Ja, want dan was de participatie van uh, APV was dan niet gevolgd. En nu heb je participatie uitgevoerd zeg maar, over het schetsontwerp? Ja. Dan is het, nee, nou maar die parkeerplaatsen. Oh, ja. Dat ja. vind ik wel heel erg. <lacht> of uh, ja, nou, we zijn wel bang dat er niet goed geluisterd is naar de ondernemers. Ja, die zeggen gewoon: ik wil geen promenade. Oké, okay, dan krijg je geen promenade. Ja, Hartstikke ja. goed. En we willen de rijrichting niet veranderen. Nou tof, doen we dat niet. Mm -hmm. Dan heb je geparticipeerd Vier. in alles wat je wil doen. En dan ja. ga je nog zeggen als gemeenteraad: nou, wacht even. Nou, ja. ik, ik vind die plantenbak niet zo mooi. Of ik vind uh, dat het zand de verkeerde kant op waait. <laughs> ja, want het kan stormen. Ja, ik... ik, ja, ik, ik. Um, en als je daar dan ook nog eens een keer... anderhalf uur over moet... Praten. discussiëren ja. en praten... Ja, dan, dan hoor je jezelf, denk ik, heel erg graag. Mm -hmm. En daarom zeg ik ook... Hè, doe normaal, blijf bij gewoon bij hetgene wat je doet. En we hebben een controlerende een ja. taak als raad. En dan heb je een kaderstellende rol. Oh, die geef je... Mm -hmm. Binnen de kaders wordt dan het schetsontwerp uitgevoerd. Door participatie. Dat heb je ook geschetst. Ja. Uh, kijk, dat bepaalde ding of een trap. Dat dat onpraktisch is. Daar kan je wat van vinden. En daar, daar wordt ook op gereageerd. Nou, dat mm -hmm. wordt dan weggenomen. Of dat wordt anders gemaakt. Of dat, daar hebben we dan een mening over. En dan komt dat schetsontwerp komt weer in dat yeah. Van Is dit nou precies wat jullie dachten? En Ziet het er nou zo goed uit? Ja, dat, dat is wat ik wil. Of dat wil ik niet. Ja. En als dat een heel klein onderdeel is. Ja, dan is het echt heel vervelend. Ja, soms moet je ook concessies doen. Klopt. Ja. En dat doe je met z'n allen. En daar moet je als raad ook gewoon onafhankelijk naar kijken. Mm -hmm. en uh, Je mag wel wat vinden over, over veiligheid. Dus als je echt denkt van joh, ik vind het onveilig, prima. Dan is dat ook gewoon jouw keuze om dat te doen. En daar mag je wat mij betreft wel over discussiëren. Want dat is een discussie waard. Mm -hmm. Maar niet over een kleur of een steen of iets anders. Kijk ja, je moet het niet roze maken. Ja. Je moet het ook niet maken dat als het snel vies wordt. Dat weet iedereen. Dat is gewoon logisch. ja. Daar wordt ook niet voor gekozen. Ik koest voor een ontwerp wat lang kan blijven liggen... maar wat er wel mooi uitziet. Mm -hmm. nou, Dan dus geef ik het zelf ook al aan dat het er mooi uitziet. Nee, je, je doet het omdat het praktisch is... en het ja. heeft ook nog uitstraling. Laten we het wel zo doen. Het is wel heel duidelijk dat jou, jij in ieder geval vindt dat het beknopter mag ja. uh, in de raad. En ja. zeker gewoon hou je aan de gewone procedure duren. Dus de technische ja. vragen eerst schriftelijk, et cetera. Ja. Uh, zodat uh, de avonden eventueel niet meer zo lang hoeven te duren. Precies. Plus dat je mogelijk sneller tot nieuwe besluiten komt. Ja, ik denk ja. dat het ook dan sneller kan. En dan kun je wat meerdere uh, besluiten ook doen. En als het, kijk, als het politiek gevoelig is, dan zal je altijd discussie hebben. Mm -hmm. Dat kun je ook niet uitsluiten. Moet je daar dan een uur over doen, dat weet ik niet. Nee. Uh, je moet wel de mogelijkheid geven om voor inwoners... zeker in die commissievergadering gewoon inspraak te hebben. Want daar is het ook voor bedoeld. Hè? Mm -hmm. Dat je gewoon kan zeggen, nou, ik ben het er niet mee eens... want een om deze en die redenen... nou, daar heb je dan ook drie minuten de tijd voor. En dat is echt veel tijd. Ja. Vijf minuten is al veel. Zeker als je voor het eerst praat of in je eentje praat... of dat voor een hele grote groep mensen doet... die eigenlijk soms ook nog wel kritisch zijn... Eh, en daar ook nog geen tijd voor hebben. Dus ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook bewonderenswaardig vind... soms als je een echt een alternatief standpunt hebt... Mm -hmm. Uh, dus uh, ja, daar is het voor. En ga dan in de raad uh, nog een keer. Je kan nog wel aangeven waarom je voor of tegen bent. Maar hou het gewoon kort. En dan kunnen we door naar besluitvorming, Want het verandert vaak toch niet zoveel. Nee, dat, Als je uh, echt tegen bent, ben je gewoon tegen. En ben je echt voor dan ben je voor. Ja, er zit geen consensus. Hier. Als er nou bijvoorbeeld staat... Uh, uh, de, de weg moet niet drie meter, maar vier meter zijn. Dan nou hoef je daar geen discussie over te, te voeren. Maar kan de, de, hoe het, de uh, burgemeester, uh, ja, het is natuurlijk moeilijk voor de dergelijke posities omdat hij niet te leidend mag zijn, uh, maar zou hij daar niet een, een, een hardere rol in kunnen spelen dat hij de ja. discussies verkort? Ja, dat, dat kan je alleen maar doen door een spreektijd aan te verbinden. Ja. En dat willen we niet. niet nee, nee, nee, nee. Dus ja, ja nee. wij zijn wel voorstander van. We hebben er al eens vaak over gehad. En het, het ligt ook een beetje aan uh, dat de vorige. We hebben er eigenlijk in heel veel periodes hebben we erover. In de Tweede Kamer is gewoon heel gebruikelijk spreektijd. Het, ja. af, af, afhankelijk van hoeveel uh, zetels je hebt. En je mm -hmm. kan je spreektijd weggeven als je denkt van laat een ander maar een keer praten. Ja, dat kan. Dat, uh... dat mag. En interruptietijd. En interruptietijd krijg je er ook nog bij. Nee, interruptie nee, interruptie -voorzitter, nou, dan kun je ook niet eeuwig doen. Dat is ook, en dat, daar grijpt hij wel in, dat doet hij ook wel goed. Maar je uh -huh. moet wel het proces borgen. En dat is ook een hele dunne lijn tussen wat wel en niet kan. En zo, uh -huh. Zolang wij daar geen afspraken over hebben. Uh -huh. Ja, wat moet je dan? Ja, nee, dat, dat, dat, dat snap ik ook zelf heel dus <tog> Ik denk al dat hij het heel goed doet. Dat, dat, dat uh, denk ik Dan gaan we even nog naar een nummer. Dat is loud dan zit, zit ik weer verkeerd te Lu, kijken. Loud luxury, ja, Loud ja. Uh, luxury Pete en Brando, ja. uh, met het nummer body. En ja. wat vind je van dat nummer waarom die op de lijst staat? Ik vind het gewoon een lekker nummer. En gewoon een lekker nummer. Ja, nou. maar sorry, dus ik, Volgens mij was die Grand Slam of zo. En uh, ik, ik ben er even van bon. En mijn dochters vinden het ook fantastisch. Alleen voor de muziek, hoor, want de dat... tekst is iets minder uh, mm -hmm. interessant, uh, ook iets minder leuk, wat vooral onvriendelijk zelfs uh, ergens. Uh, maar wel, het is wel gewoon het, het nummer lacht no, no, no. gewoon lekker. Ja. nou dan ja. gaan we luisteren naar een lekker nummer. don't make a sound, low, keep it down.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 Losing my innocence, yeah. Body on Losing all my innocence, yeah. Body Losing all my innocence, yeah.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 I'm to... the Dames en heren, en dan zijn we nog heel even terug hier... met 1 op 1 met uh, Michiel Hermsen van D66. Uh, dan heb ik nog uh, een, een, een, een vraag uh, ja. over de landelijke partijen. Ja. Want uh, D66 is natuurlijk in het nieuws geweest... wegens dat Jetten, uh, Rob Jetten is natuurlijk gekomen... Ja. Uh, in plaats van uh, Pechtold. Ja. En de lijn van de partij lijkt een beetje afgedwaald... van waar Pechtot ooit is begonnen. Ja, ja. Moet ik heel eerlijk zeggen, hij is zelf al afgedwaald. Pechtot is al afgedwaald. Ja. Uh, Rob Jetten lijkt nu opeens meer, meer D66-er uh, als dat uh, Pechtot was. Ja, Op het eind bedoelde ik. Bijvoorbeeld, en dat is natuurlijk altijd de grote vraag aan D66, ja. het hele referendum-aspect. Ja. ja, klopt. Want voor mij is het nog steeds bijna ongeloofwaardig. Ja. Hoe kon D66 instemmen met het afschaffen van het, van... Referen, van het raadgevende referendum? Ja. Ja, dat vind ik ook een lastige. En ik zal eerlijk zeggen, dat is een van de moeilijke dingen... waar ik ook echt heel veel last van heb, binnen de partijen ook landelijk. Ja. Uh, dat en het afschaffen van het collegegeld. Mm -hmm. uh, en dan de linkse activistische houding, want zo noem ik het maar eventjes... Uh, van Rob Jetten als het gaat over het klimaat. Ja. Uh, wij zijn geen GroenLinks... Nee. Daar is ook voor een keuze voor gemaakt. Uh, we zijn ook niet uh, extreem activistisch in dat opzicht. Mm -hmm. hey, we denken wel aan het klimaat. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. En zeker nu. Uh, we moeten er wat mee. Nou, we zien het buiten ook. Het onweer nu lekker. Mm -hmm. Maar dat zijn uh, dat allemaal, allemaal van die invloeden... die gewoon wel uh, bij dat proces horen... waar je wel wat aan moet doen. Maar als je nou denkt inderdaad aan het feit van... Uh, ben je afgeswaaid als partij? Ja, daarom ben ik ook zo blij met de opfrissing. Ja. Uh, ook deels natuurlijk Boris van der Hammer, die heeft er wel aan gekoppeld, zeg maar, op vragen uh -huh. van een aantal kritische partijleden. En ik ben er ook echt wel voor. Ja. Uh, terug naar de tijd van, ik uh, ken van Formilo. Kijk, je, natuurlijk over, je hebt het over bestuurlijke vernieuwing. Dus echt terug naar de tijd, dat moet je niet willen. Maar je kan wel zeggen, ik ga blijven vernieuwen, maar wel binnen de richtlijnen die we hebben. Uh -huh. En het partijstandpunt of ideologie die we hebben. Uh, die vijf richtlijnen of richtwijzen is natuurlijk prima om, uh, om te gebruiken. Uh, maar het, het, ja, het, het, het raakt mij ook. En dat raadgevend referendum dat hebben ze afgeschaft, omdat het eigenlijk op verkeerde manier werd gebruikt. Ja. En, en dan wil je een, uh, een, een corrigerend referendum eigenlijk implementeren. En daar heb je gewoon twee termijnen van vier jaar voor nodig. Mm -hmm. In de regering, met dezelfde situatie, met dezelfde mensen, dezelfde minister. Ik noem het maar op, omdat ja. we kunnen wijzigen. En zonder de VVD en CDA. Ja, want die vinden er eigenlijk helemaal geen, uh, geen kloot aan. Maar ja, dat is, dat is, dat is ook gewoon een politiek standpunt. Maar uh, ja, je moet consensus doen. En ja, ja. Je moet compromissen sluiten. Dat, dat, dat kan ook niet anders. Mm -hmm. Want je moet regeren. Uh, je kan ook bewust kiezen. Zoals bijvoorbeeld GroenLinks heeft gedaan. Ik doe het niet. Mm -hmm. nee, ik ben het gewoon zo ideologisch uh, mee oneens. En deze zegt, ja, ik zeg van... Ja, weet je, ik, we hebben gewonnen. Uh, ik trek de schoen aan. Ik, uh, ik doe het. Mm -hmm. Ja, dan, dan moet je keiharde beslissingen nemen. Maar als je principieel voor de invloed bent van het volk... Eh, op dat soort standpunten... ja, ik vind het echt heel lastig te verkopen. En ik, ik merk ook echt... want die discussie die vraag komt best wel vaak dus. nee, terug. Wat, wat vind je ik. er dan van? Ja, dat is, dat is een... Ik, ik moet in ieder geval zeggen... Dat zou, als de opfrissing er niet was geweest... Uh, denk ik dat ik nog wel eens goed had nagedacht of, of dit wel de juiste politieke partij Leuwe was? Is. Ja, ja. oké. Okay, ik zou niet dat zo snel dat, weten waar ik dan anders terecht moet. moet, maar toch. Maar toch, dat is uh, wel. Ik, ik, ja. Ook wij hebben onze principes. En dan bedoel ik even zeg maar, de mensen die bijvoorbeeld... hebben aangesloten op de, op, aan, mm -hmm. op, bij de opfrissing. Maar dat is wel een van die dingen dat je denkt: ja. ja. Kijk, als je het uitlegt, en, uh, dan, maar je moet het ook begrijpbaar uitleggen. En dan is het eigenlijk niet uit te leggen, simpelweg nee. omdat het gewoon iets tastbaar is wat je had. Nou ja, en het was, uh, het was al een compromis. Klopt. Want ooit is Paars 2 er bij, uh, bijna opgevallen. Klopt. En toen is dit het compromis geweest: ja. dat het een raadgevend werd. Ja. En uh, ik weet niet meer hoe die minister heette, uh, die toen opgestapt is. Sure, dan je dat dan weet, ik dan weet ik niet meer, dat is heel niet lang geleden. Ja, ik weet dat Boris van der Ham uh, wel echt uh, dat, uh, dat raadgevende referendum ook heeft ingevoerd. Ja, nou, dat, uh, het uh, over idolen en, nou ja, ja. en uh, wie, uh, wie, wie vind je dan het beste daarin. Maar mm -hmm. die had er we wel goed over nagedacht. Dat was, ja. Kijk natuurlijk zijn er altijd partijen die, die het naar hun eigen uh, vergadering willen invullen. Want mm -hmm. het was te complex zo'n wetgeving om na te denken over waar stem ik nou eigenlijk voor. ik nou voor of tegen Oekraïne? Nou, dat is geen ja. vraag. Nee, de, de, het gaat om de vraagstelling. Hoe het gaat is... om de vraagstelling. Nou, dan had je daar wat aan kunnen doen. doen. Ja. Van, ben ik het daarmee eens of niet? Of als je zegt van nou, we komen er gewoon als regering niet uit, dan leg ik het gewoon voor. Mm -hmm. En dan kun je alsnog beslissen van het kan niet of het kan wel. Ja. Maar dan heb je in ieder geval geluisterd. Ja. Dat, uh... Maar je moet het ook niet te complex maken. Nee, tuurlijk. <laughs> dat, uh... nee, dat is altijd, maar dat is ook dat is wel echt een hele dunne scheidslijn. Mm -hmm. tussen, tussen ga je het beïnvloeden of niet? Nee, dat snap ik. Dat, uh, lastig. Uh, dat is uh, helaas uh, al onze tijd alweer. Ja. Uh, dankjewel voor dit gesprek natuurlijk. Dat, uh, en ik hoop je in de toekomst nog wel eens een keer terug te zien uh, bij de radio. Dat, uh, uh, dames en heren, wij gaan zo over naar het nieuws. En uh, daarna uh, krijgt u gewoon natuurlijk de nachtmuziek. Uh, ik ben er volgende week weer. En over twee weken uh, is 1 uh, op 1 er weer. En dan waarschijnlijk met Maaike Koper van de PVDA. Uh, tot volgende week.